Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Zeven landen zijn bezig een plan uit te werken voor een stabilisatiemacht in Gaza. Ze hebben vandaag overlegd in Turkije... Het zijn Turkije, Jordanië, Qatar, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan en Indonesië. Allemaal overwegend islamitische landen. Voorlopig kunnen er nog geen buitenlandse troepen naar Gaza. Israël wil die pas toelaten als Hamas alle lichamen van gijzelaars heeft overgedragen. Bovendien verzet Israël zich tegen deelname van Turkije... omdat president Erdogan te negatief zou zijn geweest over Israël. Bij beschietingen door Israël bij de stad Rafa in Gaza zijn drie mensen omgekomen, melden lokale gezondheidsautoriteiten. Het Israëlische leger bevestigt dat en zegt dat het terroristen waren die hen op een dreigende manier naderden en daarom gedood moesten worden. Bij de definitieve telling van stembiljetten door gemeenten... is de voorsprong van D66 op de PVV toegenomen. Er kwamen voor D66 ruim 4300 stemmen bij... terwijl de PVV juist ruim 1300 stemmen minder blijkt te hebben gekregen. Het verschil komt doordat de stembiljetten in eerste instantie snel waren geteld... en later nog eens grondig, waarbij ook de voorkeursstemmen zijn genoteerd. Vanavond wordt ook de uitslag van de briefstemmen uit het buitenland bekend... Dan wordt duidelijk of D66 nog een extra restzetel krijgt. Voetballer Virgil van Dijk is voor de vijfde keer gekozen voor het elftal van het jaar. Ruim 26.000 profvoetballers uit 68 landen hebben daarvoor hun stem uitgebracht. Naast Van Dijk werden onder andere Jude Bellingham, Kylian Mbappé en Lamine Jamal gekozen. Het elftal van het jaar bij de vrouwen bestaat voor een groot deel uit Engelse speelsters. Die werden met bondscoach Sarina Wiegman dit jaar Europees kampioen. Het weer? Vanavond en vannacht kan vooral in het noordwesten wat motregen vallen, minimaal rond 11 graden. Morgen opnieuw vrij veel bewolking in het noordwesten, kans op een bui, bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooy van de ANWB.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 Het blijft gewoon een episch nummer. En uh, ja, waarom? Ik, uh, ik had er nooit genoeg van gaan krijgen. Maar dat heeft ook weer een reden. Uh, dat, is, uh, te dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ik ze ooit hier in 2011... niet hier in deze studio, maar we hadden nog een oude studio... ergens uh, in het centrum van Zandvoort uh, zitten. Uh, heb ik ze uh, uitgenodigd omdat ik ze toen had uh, zien spelen... Uh, tijdens de finale van uh, de Grote Prijs van Nederland, de categorie Benz in 2010. Kun je nagaan hoe lang dat alweer geleden is. En bij die gelegenheid heb ik ze toen uitgenodigd... waarbij zij alles uh, en nog wat te vertellen hadden. Met name Frank Bond, de, uh, de frontman van, uh, van de band van Alaska. En uh, bij die gelegenheid dat ze dus alle ruimte hebben gekregen... om uh, wat uh, te vertellen over hun muziekmateriaal. En ze hadden nou, drie, vier nummers hadden ze bij zich. Toen zeiden ze, nou, als het album er is, dan krijg je hem. En uh, dat uh, geschiedde dus ook in 2012. Actors and Liars... Ja, en ik heb dan van die momenten dat ik dan uh, zo'n zo ja, zo cd'tje krijg uh, in die periode. En die uh, had ik dan uh, onderweg dan wel eens aanstaan. En zeker uh, in die beginfase. Ik denk, nou, ik ga me eens even opzetten. Actors and Liars. Want ik moest naar Almere toe. En ik heb dat album af zitten luisteren. En ik bleef steken bij Never Cry Wolf. Want wat vond ik dat een waanzinnig nummer. En tot op de dag van vandaag. ...vind ik dat nog steeds een van de beste nummers die eigenlijk is uitgebracht... ...sinds ik met dit uh, programma bezig uh, ben. En uh, ja, dan uh, is het uh, voor mij een appeltje-eitje dat ik uh, dit nummer toch weer regelmatig laat horen. Never Cry Wolf. En uh, alles heeft een reden, want Alaska is weer helemaal terug van weg geweest. Afgelopen maandag zat ik nog even te luisterfinken bij uh, de collega's van uh, de lokale omroep Holland-Dame en de heren Gerard Overmos en Evert Rundekamp... die door het, uh, dus de, de muzikale geschiedenis van de Valdedam heen uh, stapten, die draaiden dus ook een nummer, het, uh, het nieuwe nummer... het meest recente nummer, Scraps. Die ga je straks helemaal aan het eind van het programma nog een keer horen. Uh, ja, die zeiden... nou, het is wel te hopen dat er nog een album gaat aankomen. Nou, ik heb uh, nieuws voor jullie. Dat gaat er ook gewoon komen. Want ze zijn bezig met alleen maar singles uh, uit te brengen. Uh, uh, nou ja, een aantal... Uh, ze hebben er dus nu twee uitgebracht. En de derde is onderweg. Want uh, As We Speak uh, komt die volgende week vrijdag komt die uit. Dus uh, de, je hebt een dikke kans dat die volgende week bij mij al uh, te horen is. En uh, dat uh, gaat ook uh, gebeuren. Uh, de, de nieuwe single van Alaska volgende week bij ons in de uitzending. En het is ook wel weer een uh, bijzondere, uh, kan ik je vertellen. Goed, wat uh, gaan wij doen in de tweede uur? Want uh, in deze tweede uur van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... ...want dat is het ook nog eens. Jazeker, want het is de langste donderdag van de maand. Gaan wij praten met Imke Zandbelt. Wie is dat? Dat is Nebula. En uh, Nebula, die uh, kennen we nog van de Rob Agda Night-editie. Ja, ja. En daar heb ik ook weer uh, wat nieuws over... Want wat uh, gebeurde er van de week? Ja hoor, Marcus van Dam die, uh, die appte mij en die zegt van... Ja, ik ben gevraagd als fotograaf, want dat, uh, is hij is een beetje de huisfotograaf van uh, de Rob ackda En die data die zijn inmiddels ook uh, bekend, want uh, we gaan uh, 29 januari beginnen. En dat heeft ook weer met Nebula te maken, want uh, die stond gepland namelijk op die dag... En dat uh, moeten we dus eventjes uh, uh, terug gaan schroeven. Dat is wel even jammer dat, uh, dat we dat uh, eventjes in de koelkast moeten zetten. Maar um, het ziet er als volgt uit. Uh, want uh, 29 januari gaat de voorronde van uh, de Rob Agda beginnen. De eerste voorronde. Een weekje later, dan hebben we hem al. De Night editie. En ik denk dat het de finale is van de Night editie. Uh, en die is op 5. Februari. Weer een week later gaan we naar voorronde voor nummer 2 van de robbe akda En 19 februari is voorronde 3. Dat betekent dat er dus uh, in die dagen waarschijnlijk iets uh, wel zal gaan komen bij dit programma. Want dan wijken we meestal altijd uit naar de maandag. En uh, dan proberen we dus uh, op die donderdagavonden... Uh, zo goed mogelijk een invulling te geven. Dus dan draaien het om. Uh, we, we, we nemen maandag... zullen we het uitgaan zenden... en donderdag loopt dan de herhaling. Met een dikke kans dat we dus... alle compilaties laten horen. Of beter gezegd... alles laten horen wat daaraan daar opgetreden heeft. Aan audiomateriaal. Dus dat uh, is... De, um, als het uh, goed is... alles in de notendop wat betreft... de Rob Akda woord en dan hebben we er nog één. En dat is de finale. En die is op 12 maart. Maar daar zitten we al weer dicht tegen het voorjaar aan. Nou, dat zijn mensen die, die willen dat heel graag uh, zo snel mogelijk hebben. Want uh, deze herfst is ook niet alles. Dan uh, gaan wij uh, straks dus Nemula laten horen. Want uh, zij heeft uh, nog na see-through nog twee singles uitgebracht. En die ga je ook uh, in dit uur horen bij dat gesprek. Nou, ik heb genoeg uh, wat uh, verteld over Nebula en de Robak. want daar was zij uh, te zien en te horen tijdens de finale van de Night-editie van het afgelopen jaar. Uh, maar er zijn nog meer mensen die um, daarmee te maken hebben gehad. Uh, Daisy Bellas. en die is tegenwoordig uh, geselecteerd voor de popronde, want ook zij is geselecteerd. En ja... Um, we hebben dit niet in de uitzending, of tenminste hier live, laten spelen. Maar we hebben wel de werkjes van Daisy Bellis. En een van de nummers die zij heeft uitgebracht is Goddess of Love. I fight, I cry, I only dance between the walls of my whole hell Komt uit de, de omgeving van Amsterdam. Uh, hoewel ze ook nog een beetje zwaar uh, gelinkt zijn aan Amstelveen. Daar hebben ze volgens mij ook uh, een EP-release uh, gedaan. Masta van Sneuf. Sneuf. Sneuf. Krijgen ze wat uh, mijn uh, strot niet uit. Gezellig uh, viertal. En uh, Masta was uh, een, een van de nummers uh, die ze de afgelopen maand hebben uitgebracht. Uh, uh, daarvoor hoorde je Daisy Bellis en Goddess of Love en zij is te bewonderen in de popronde. Er zijn er nog meer dingen die geleerd zijn in een popronde. Maar ook Daisy Bellis is een van de mensen die meegedaan heeft aan de robacta word uh, Die dus in januari, eind januari gaat hij weer van start. Dus dan uh, kunnen we weer onze tenten, Marcus en ik, gaan opslaan daar in het padron aan. Want uh, dan uh, zijn we weer vier, vijf weken wel weer van huis af. Goed, uh, we gaan uh, verder met de, ook een Band die afgelopen jaar zelfs in de voorronde van diezelfde Rob Akdaw wordt te zien was. En dat is de Captain and Fight Your Mama. En ik ben blij dat ik uh, ooit de frontman van deze band heb gekend. En dat is Ramon van Geitenbeek, oftewel Ramonster. We uh, vergeten hier nog zeker niet hier op deze aardkloot so many questions. Uh, en hij is nog uh, lekker actueel ook, want ja, kijk maar naar de verkiezingsuitslag, hè? Dan hoeven we toch uh, nog maar een beetje weer uh, te kijken hoe gek Nederland is voor een uh, kwart gedeelte van, uh, van het land. ja. Als ik dat toch mijn eigen mening hierover mag geven, dan uh, well, meer dan een kwart zelfs, denk ik. Die hun toch nog een beetje van het pad af is. Hoofs and so many questions. En de uh, captain met fight your mama. Nou, weer even tijd voor wat power vrouwen uh, er tegenaan uh, smijten. En we beginnen met deze dame, High on Shai. nog doen op uh, 4 mei 2024 uh, tijdens uh, de release show van hun album Flatcaps en Rainmax. De tweede band van uh, deze avond uit Volendam, want uh, de eerste die we hebben laten horen was Alaska. En Lorem Ipsum komt daar ook vandaan. En dit uh, vind ik toch eigenlijk het beste nummer wat ze erop hebben gestaan uh, van Flatcaps en Rainmax. Spooky song. Daarvoor hoorde je... High on Shy en What's Going On. Trouwens, het zijn ook goede bekenden van elkaar. Shy uh, en Howell en... Uh, um, uh, Michelle Type. Want ja, uh, die, uh, die hebben... met elkaar nog het een en ander gedaan... als het uh, ging om wat shows. Het zijn er uh, een handjevol geweest... maar uh, tegenwoordig... Uh, treedt uh, Lorem Ipsum... meerdere malen met uh, Bad Luck Baby... En dat is ook een band die we kennen van de popronde 2025. Trouwens, Lorem Ipsum heeft in de popronde van 2024 weer gezeten. Dus uh, what's uh, going on, zou je bijna kunnen zeggen. Dat vind ik dan toch weer wat jammer dat ze haar nou ineens niet geselecteerd hebben. Dan naar het uh, gesprek uh, in dit uur. Want uh, wij vinden dat Nebula podium verdient. En dat gaat ze ook krijgen. Want uh, ja, ze stond al in de finale van... Uh, de Night-editie van de Rob wordt woord van dit jaar. En dat zou dus wel kunnen betekenen dat er misschien nog wel wat meer in het vat zit. Want um, daar wordt ook uh, aan straks in het uh, gesprek met uh, Imke Zandbel... die schuil gaat achter Nebula. Hoe dat zit bij die finale van de uh, Night-editie van de Rob wordt. Maar eerst Imago, dan het gesprek en daarachter Far of Memory. Dat is zo'n beetje het uh, spoorboekje. kennen Nebula van haar optreden van de Rob Akdaw, wordt de Night Editie. Uh, daar kom ik zo nog even op. En we kennen er ook van het uh, Sneak Peek Festival, want daar heeft ze ook een optreden gedaan. En tussendoor stond ze ook heel stiekem opgesteld bij Mauw uh, En ik heb Imke, want dat is degene die schuil gaat achter Nebula, aan de telefoon. Hallo. Hoi. Hoi. Uh, want uh, hoe is dat met uh, Nebula afgelopen? Want op een gegeven moment waren wij uh, aanwezig bij die uh, finale van de Night editie. En toen zei uh, een van de juryleden, of mogelijke wijze zelfs Phil match die zei van ja, het is zo bijzonder dat, uh, dat je ook nog een soort van coaching vanuit het patronaat ging krijgen. Hoe is dat afgelopen? Ja, klopt. Ja, ik heb wel wat mailcontact gehad met Timo ook en uh, wat contact met Pien. Mm. Um, maar er zijn, ja, er staan afspraken, maar het coaching traject zelf is nog niet begonnen. Nee. Um, maar samen met Timo ga ik gewoon een beetje werken aan uh, mijn lijf uh, Imago eigenlijk. Ja. Um, dus uh, ik wil graag toewerken aan Noordenslag en uh, we zijn eigenlijk daarvoor een plan uit te stippelen. Ja. Om te kijken hoe ik daar voor ook over. Ja, uh, we hebben het even over Timo Sipkema en over Pim Breusma. Yep. Het lijkt wel alsof ze alle twee Friese roots hebben. Maar dat, uh, ga, ik niet in de, dat ga ik niet nu zomaar uh, lopen roepen. Maar die zaten op dat moment in, uh, in de jury. Uh, want dat heeft uh, toch nog best wel wat opgeleverd, hè? Dat, uh, dat hele verhaal. Want dat, uh, dat is wat we, wat we nu uh, constateren. Ja, zeker. Ja, uh, overigens, uh, die night editie, uh, voor jou. Wat uh, was uh, daar het, uh, het mooiste wat jij er voor jezelf uit uh, kon halen? Zo, uh, nou, het is vooral ook heel veel podiumervaring... want mijn uh, live act is nog best wel jong. Hmm. Uh, en wij hebben toen onze allereerste versie... van de eigen gebouwde landen, lampen gepristerd. Ja. Uh, er waren toen nog maar twee buizen die op de grond lagen... En wat ik ook heel vet vond, is dat de lichttechnicus uh, heel mooi daarop mee speelde. Dus wij hadden eigenlijk al een soort, soort mini-lichtplan binnen die buizen gemaakt. Mm. En hij er heel mooi op en had er een heel mooi, ja, uiteindelijk totaalplaatje van gemaakt. Um, en daarnaast vond ik het ook wel vet om te zien hoe mensen erop reageerden, want uh, ik had het zelf niet super veel mensen uitgenodigd mm. En dat was eigenlijk weer zo'n moment dat er weer mensen toekomen die zeggen van, oh wat vet wat je doet. En dat vergeet je soms als je in je kamer zit, dat uh, ja, gewoon die reacties van mensen of zo. want je bent in je eigen wereld bezig, dat je ook vergeet dat mensen dat je muziek ook waarnemen en cool vinden en dat is ook wel gewoon best wel vet om hmm. te nemen. Ja, te uh, uh, Ja, want, want uh, Nebula, uh, want je heet uh, helemaal, van jezelf heet je Imke Zandbeeld, maar uh, Nebula, hoe, is, uh, hoe ben je aan die naam gekomen? Nou, um, ik had al een tijdje uh, tijdens mijn opleiding op het consultorium uh, zitten zoeken naar een, een, een artiestenaam. Mm. En ik wist van mezelf al wel dat ik graag een artiestenaam wilde die eigenlijk als een normale naam zou voelen. Dus echt alsof mijn naam Nebula had kunnen zijn. Dat was een gewoon perfecte combinatie, omdat dat het iets persoonlijks geeft. En uh, met, met, ik wist niet zo goed hoe ik mijn muziek moest omschrijven. Mm. Uh, en een van mijn klasgenootjes die zei... Een woord wat mijn burgers blijft dat is kosmisch. Mm -hmm. En het is niet echt een officieel genre in de muziek, maar ik vind het wel heel goed passen bij mijn uh, branding, maar ook mijn, gewoon mijn muziek, hoe dat aanvoelt. Mm -hmm. En uh, Nebula is een gaswolk in de ruimte. Als je het opzoekt, ziet er ook heel mooi uit. En het heeft ook iets met, ja, felle kleuren en, en het is donker en ik, mean, ik vond dat beeld ook heel goed passen bij hoe mijn muziek klinkt. Mm -hmm. en, ja, Nebula is ook, klinkt eigenlijk ook als een naam en dat was ook wel iets persoonlijks. Dus het is eigenlijk een soort, tweede ja, persoon wat die muziek maakt of zo. Dus dat ja. Um, nou, doe je dat niet helemaal alleen? Want uh, we hebben je al twee keer gezien met, uh, met iemand op het podium. Klopt. Wie is dat? Uh, dat is Rick. Hij is, ja, ik noem hem een bandlid met, ja, extra dingen, technische hulp. ja. Um, want ik maak de muziek volledig zelf, maar hij heeft me ook wel heel erg geholpen met het ontdekken van productie. Want hij was eerst een producer met wie ik wel eens samenwerkte uh, en die heel goed mijn visie al wel snapte. Hmm. En toen ben ik uiteindelijk dus zelf gaan produceren en hij heeft me heel erg geholpen met ja, wat ontwikkelen. Um, en uiteindelijk stond ik alleen op het podium en merkte ik toch dat ik daarin wat vrijheid miste. Ja. Uh, omdat ik dan alles zelf moest doen en ik sta er alleen, ook best wel statisch, dus dat ik had gevraagd of hij met mij mee wilde doen, uh, dus als gitarist en toetsenist staat bij mij op het podium en hij helpt me ook heel erg met het ontwikkelen van uh, ja, de technische aspecten van zo'n setup. Uh, daarnaast heeft hij ook een heel groot bijdrage geleverd aan de lampen die we nu dus zelf hebben gemaakt. Mm hij -hmm. uh, bijna meer dan ik, zeg maar. Uh, dus hij is vooral daarin, speelt hij een hele grote rol. Ja. Uh, ondertussen, uh, want er is natuurlijk vanaf het moment dat jij met die um, Rob Agda-woord uh, de, de, de, de Night-editie hebt gedaan... dat is uh, volgens mij begin uh, dit jaar geweest, uh, is er nog wel wat uh, gebeurd. Want je hebt daadwerkelijk nu ook wat uitgebracht. See-Through was de eerste. En dan for, Far Off Memory, als ik het goed heb. Die was de derde. inderdaad. Was... Dat, is, dat is nu je derde single? En dan heb je er tussendoor heb je er nog eentje uitgebracht en die heb ik even gemist. Dat is Imago. Yes, klopt. Ja, ah, uh, dat is leuk, maar de, de, de hele Imago uh, die heb ik uh, nooit uh, kunnen draaien. Dat is natuurlijk niet uh, helemaal de bedoeling. Yes, ja, die is er een beetje door. <laughs> ja. Uh, en ja, dat is een Anna Piano liedje. Uh, die... Eigenlijk ook een beetje dezelfde atmosfeer pakt als wat ik uh, altijd al heb gedaan. Mm. Alleen dan zit er een beetje meer pit in. Mm. Dus uh, er komt afstand dus van de andere Piano, dus meer de Afro achtige uh, invloeden. En ja, dat is eigenlijk een soort van energieschok tussen de twee e singles door. Mm. Um, dus dan eigenlijk, maar ja, die is inderdaad een beetje stiekem tussendoor gekomen. Um, dat is ja gewoon. Ja, ja nou, nou release je natuurlijk nu al uh, drie uh, werken, maar heb je er ook al wat uh, op uh, gehoord? Uh, wat, uh, wat zijn de reacties uh, die je uh, gehoord hebt op de muziek die je maakt? Ja, het is heel uh, verschillend. Zeker, live krijg ik heel veel uh, positieve reacties ook over gewoon overal overkoepelende vibe. Mm -hmm. Dus uh, dat is echt helemaal een soort van droom: zit met eigenlijk niet precies wat ik wil. Mm -hmm. dus in die zin, ben ik heel erg tevreden met dat, dat de visie die ik heb, ook daadwerkelijk um, ja, goed, uh, goed overkomt. Mm. Um, dus het, mensen zeggen wel dat de derde single het, het leukste is tot nu toe. Ik denk ook dat dat komt omdat die het meest toegankelijk is. Ja. Heeft het meer een soort verse chorus structuur, dus het is in die zijn iets meer iets volgbaarder. Um, maar eigenlijk, ja, iedereen is. Eigenlijk heel positief. En ik krijg ook van verschillende mensen die eigenlijk nooit spreken opeens een DM: van, Oh, dit nummer is vet of de artwork is vet. Dus dat vind ik ook wel heel fijn om te horen. En ja, vooral mensen die hier lekker dansen. Dus dat is helemaal mooi. Ja, uh, als mensen jou willen vinden op het wereldwijde web, hoe kunnen ze dat het beste doen? Um, ze kunnen best naar mijn Instagram gaan: Nebula News. Ja. En um, ja, daar. ...ben ik het meeste actief om, ja, over updates van shows die er aankomen. Ik speel donderdag voor 3 voor 12 Utrecht in DB's, voor een Club 3 voor 12. Ja. Uh, dus dat is de eerste volgende show die er aankomt. Maar er komen nog superveel meer aan, dus dat kan je het beste checken op mijn Instagram. Daarin kun je ook alle linkjes vinden naar mijn Spotify. Daar heet ik gewoon Nebula, uh, met hoofdletters. En... En op TikTok ook, maar dat eigenlijk alles wat je op Instagram vindt, dat uh, zie je ook op TikTok. Terwijl ik dat zeg dat uh, deze nebula te horen is, speelt zij in uh, ja, de Club 3 voor 12 Utrecht in DB's. Daar ben ik uh, nog niet zo lang geleden ook nog geweest. Maar uh, ja, dat is het geheim van de radio, Nick Wolters. Uh, want die reageert, dat kan helemaal niet dat, uh, dat ze bij jou in de radio uitzending. Kan wel, want uh, we hebben het gesprek opgenomen. En uh, deze gaan we nog even laten horen. Low Erics and None. We dan ook iets te maken met de Rob wordt ja Jazeker, de Night-editie. Maar datzelfde geldt ook voor de Low Addicts. Want die hebben dit jaar ook al twee singles uitgebracht. Dit was de eerste en ze hebben er daarna nog eentje uitgebracht. Nan was dit Was de bedoeling dat ze er nog meer uit zouden gaan brengen. Maar dat is nog even vooralsnog niet gebeurd. Maar goed, wat nog niet geweest is, kan nog altijd plaatsvinden denk ik nog. Het jaar is nog niet om, want uh, we zitten pas eind oktober. We hebben nog twee maanden, dus uh, het, uh, het kan nog altijd. Um, deze dame heeft dat ook uh, gedaan. In juli van dit jaar heeft ze de EP Tangled Wiring uitgebracht. Bendy Moore.